Afgelopen zaterdag, hm? terwijl Quinten en en ik, dat is toch niet mogelijk. Ik begrijp niet. Zaterdag. Oh mijn god. Onno, Onno, ha no. Hallo Onno, ben je daar nog? Ik, ik ben er eens een beetje duizelig. Er gaat, er gaat iets in mijn hoofd. Ik geloof, uh, ik geloof dat. Het... no.